Goedemorgen, ik ben Dilke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twee coronavaccins worden volgende maand misschien al goedgekeurd. De Europese Unie hakt er half december waarschijnlijk een knoop over door, zegt de voorzitter van de Europese Commissie. If all proceeds with no problems. Emma tells us. Dat could happen as early as the second half of december 2020. Eerst wordt gekeken of de twee vaccins veilig genoeg zijn. Betekent ook niet dat heel Europa vanaf dan een prik kan krijgen. In eerste instantie wordt maar een kleine hoeveelheid vaccins geleverd. Uiteindelijk zijn er alleen al in Europa honderden miljoenen vaccins nodig. Bij een pinautomaat in Enschede is vannacht een plofkraak gepleegd. De knal veroorzaakt een enorme ravage. Een brokstukken uit de automaat liggen tot op 100 meter afstand van het pand. Er is nog niemand opgepakt. In Andelst in Gelderland heeft de politie 2000 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een busje. Agenten zagen het busje dat behoorlijk zwaar beladen leek en besloten de boel te onderzoeken. De bestuurder is aangehouden. ...iconische radiotelescoop in Puerto Rico wordt gesloopt. Hij raakte twee keer beschadigd en kan niet meer worden gerepareerd. De telescoop speelde een belangrijke rol bij het zoeken naar planeten en aliens. Hij was tot 2016 de grootste ter wereld en werd ook gebruikt in de James Bond film Goldeneye. Normaal gesproken hoor je het al in september. Wat ga jij doen met Oud en Nieuw? Nou, Dit jaar zal het waarschijnlijk een stuk minder feestelijk zijn... Dan kwam de voorzitter van de veiligheidsregio's deze week met een plan. Laten we kleine feestjes organiseren voor jongeren. In het Maastad ziekenhuis in Rotterdam valt dat helemaal verkeerd, bleek bij OP1. En We gaan eventjes feestjes organiseren. Uh, dat zijn letterlijk de woorden die werden gebruikt. Terwijl je in het ziekenhuis nog uh, ja, zo hard aan het werk bent met, met iedereen. Niet, niet, het eigen, niet alleen het Maastad ziekenhuis. Het ziekenhuis ligt voortdurend vol. En er zijn nog steeds ambulances die, op, die rondjes rijden om een patiënt, uh, bed voor een patiënt te vinden. En er zitten zes weken van oud en nieuw af. En dan gaan we het hebben over feestjes. Burgemeesters en agenten zijn wel enthousiast. Zij denken dat kleine feestjes onder begeleiding voor minder overlast op straat zorgen. Want als er niks te doen is, kan het helemaal uit de hand lopen. Het weer bewolkt in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt een gat of acht. Dit weekend ietsje warmer, wel grijs.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 You're I wanna take it off. Sweet like coconut water. Shining like a star. Yeah. You belong.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 Because you feel just like someone So Dit zijn de hoofdpunten van het RWS-journaal. Artsen krijgen meer ruimte bij het uitvoeren van euthanasie bij ernstig dementerende... maken de regionale toetsingscommissies volgens de Volkskrant vandaag bekend. Zo hoeft een arts vlak voor de euthanasie niet nog een keer te vragen of de patiënt echt dood wil. Bijna alle rolstijgers staan onveilig, meldt de arbeidsinspectie na een steekproef bij 270 bouwstijgers op wieltjes. Vallen van een steiger is een van de meest voorkomende ongevallen in de bouwsector... En mensen zijn veel eerder dan andere jaren kerstversieringen aan het kopen, meldt de telegraaf. Het is vier weken geleden al op gang gekomen, zegt de hoogste baas van Xenos in de krant. En ook Bol.com ziet nu al veel vraag. Het weer nog, eerst geregeld zon, later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. En ik ben sick met die plannen, misschien hou ik deze summer om me stikks in Amerijns. Komen van de mat, gaat vertammen, like. Ey, ik heb stikks in Amerijns. En ik denk dat het verandert, maar ik zie het eigenlijk nog anders. Sinds ik flex in Amerijns keer, yeah, yeah, keer, yeah, yeah, keer, yeah, yeah. keer. Kom maar flex in Amerijns. Nieuwe deal, misschien blow ik op Pablo. Pablo, afright, dat is A, je zou denken was Diablo maar van de bodem, wij zijn jongens van de mavo Switchen hier van flows, maar ik switch nooit op mijn team Think. They said that we broke, like what do you mean? Hey, chicken of vrede, we splaschen met die creen Zie die mannen strooien zout, train viel loud op de ting I'm a Muslim, but I'm walking on Christian Trust me, I respect dein dissim Is het geen VVS, is het sibling? Oh, you a change, this is my super drink of the sibling. Ik heb plannen, ik ben sick met die plannen. Misschien hou ik deze summer aan mijn stacks in Amerika's. Kom maar van de mod, gaat verdamme like. Eeh, ik heb stacks in Amerikans. en ik ben nooit veranderd, maar ik zie zij nu anders, sinds ik flex in Amerikans. Yeah yeah yeah yeah, yeah, yeah, yeah. mijn flex in Amerikans. Je uh. zegt ik bloed zeg, er veel wat dan, ik zeg net dat niet meer wat dan. Bitches pakken veel wat de jonge man speelt met fans. Hoi kopen we heel gastan. Hey. T-Rex in mijn go-yard van die rex Passen niet in die slim fit Amerie Jeans Zag wel Franny, go hard, this ik go hard, ey Kijk hoe ik flex in Amerie Jeans nee, fuck it, ik ben wel veranderd wat ik zie Zijn hoe anders is ik flex in Amerie Gang en niks, en de hardes in de city Shut it down, yeah, ja, we maken het een lietie Ik heb plannen, ik ben sick met die plannen, misschien Hou bij deze summer aan m'n stacks in Amerie Jeans Komen van de mat, had z'n tammen lijken Ey, ik heb stacks in Amerie en ik ben het veranderd, maar ik zie zij doen anders Sinds ik flex in Amerika's. Gee, yeah, yeah, yeah, yeah, e e e flex in to me flex in key still bad, but in the Zijn aan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 Nice as it seems